Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Joodse school in Amsterdam is vannacht een explosie geweest. Burgemeester Halsema spreekt van een gerichte aanslag op de school in de wijk Buitenveldert. De explosie was bij de buitenmuur. De schade is beperkt gebleven. Op camerabeelden is iemand te zien die het explosief plaatste. De politie doet daar onderzoek naar. Joodse instellingen en scholen in Amsterdam worden permanent beveiligd. En die beveiliging is, na incidenten in Luik en Rotterdam afgelopen week, nog verder opgeschroefd. In het zuiden van Libanon zijn volgens staatsmedia zeker twaalf medici omgekomen bij Israëlische aanvallen op een gezondheidscentrum. Volgens Libanon wordt er gezocht naar overlevenden en kan het dodental nog oplopen. Vannacht werden er ook nieuwe Israëlische aanvallen op Iran aangekondigd. In Teheran zijn explosies gemeld. En vanuit Iran zou ook op Israël, Saoedi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten en ook Qatar zijn gevuurd. Meerdere aanvallen zijn onderschept. Iran dreigt met aanvallen op oliebedrijven in de golfregio... na de Amerikaanse bombardementen op het olieeiland Garg. Volgens staatsmedia zal Iran oliebedrijven... die samenwerken met de VS bombarderen... als er Iraanse installaties worden aangevallen. De VS heeft aanvallen uitgevoerd vlakbij Iraanse installaties... als waarschuwing om de straat van Hormuz vrij te houden. In Drenthe is vannacht een aardbeving geweest met een kracht van 3,0. Dat gebeurde bij het gasveld Eleveld ten zuidoosten van Assen. Meerdere inwoners van Assen melden dat de beving is gevoeld... en dat ze er wakker van werden. Het gasveld Eleveld is sinds december buiten gebruik. Met weer nog in het zuiden en oosten vanmorgen wolken en regen. In Limburg kan ook natte sneeuw vallen. Vanmiddag afwisselend zon en buien met kans op hagel en onweer. Tot 7 tot 10 graden. Morgen is het eerst droog en zonnig. Later wel meer bewolking en regen. En dan een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nee, sorry, we hebben gewoon gewerkt. We hebben allerlei dingen gedaan natuurlijk. Nou, nee, goed, ja. Hoop te doen over die portiekbrand in uh, Rotterdam. Nou, even eff, meer respect, hè. Dit kan het ook niet wat je zegt, hè. Want ja, er bleek toch wel iets meer achter te zitten. Hoe ver rijkt de arm van het Iraanse regime? Dat is de vraag na de aanslag vannacht op een synagoge in Rotterdam. Waar de politie iets later vier verdachten voor oppakt. Een pro-Iraanse groepering eist die aanslag op. En wat waren die verdachten nog meer van plan? Zeker, ze waren alle camerabeelden in de gaten aan het houden. Toen bleek dus een van die gasten te herkennen op een andere beeld. Wat ook weer, die, dat was ook weer ergens opgeduikt. andere aanslag? Nou ja, daar, waren, daar leken ze mee bezig te zijn. Bij een andere synagoge waren ze ook rondrijgen geweest. Dus... Ja, toen dachten we in en één is twee, laten we die maar oppakken. En wat voor typen zijn dat? Dat betekent dat ze op andere manieren gaan proberen om van zich te laten gelden. En dat doen ze ook al door de jaren heen. Onder andere door terroristische aanslagen buiten hun eigen landsgrenzen. Ja, dat is dus ook al eerder gebeurd. Hè. Een aantal jaren geleden zijn ook tegenstanders van het Iraanse regime hier in Nederland uh, om het leven gebracht. Door criminelen die ja, zijn, uh, zijn betaald door Iran. Dat heeft de AIVD ook vastgesteld. Ja, alles moet dus nog worden onderzocht. Alles moet dus nog worden vastgesteld. Je zou je denken, wat bizar toch gewoon echt dat ze hier in Nederland synagogen aanvallen. En dat moet dan indruk maken of zo. Hier, wat, wat bijzonder. We hebben één vergat gestuurd die kant op. Eén hele. Eén hele vergat. Maar voor het kolon ook nog stuk. Van deze had ik gehoord. Nee, dat? weet ik dan? helemaal zeker. Wat heeft het dan voor zin? Gewoon die dreiging, gewoon het idee. Wij zijn erbij. Wij zijn erbij. Goed. We zijn er weer bij. Ja, nee, goed, we, we zijn wel in Europa. Sorry, wat, wat was jij aan het zingen? Dat uh, nou, het is volgens mij van oranje. Okay. We zijn er weer bij en dat is prima. Oh. Viva Hollandia. Nou, Oké, okay. we... ja, nee, ik wacht even. Voetbal en politiek zijn twee verschillende. Oh, oh ja, absoluut. Ja, ja, sport ja, ja, ja. en politiek moeten we niet met elkaar mengen. Oh. Dus nou, dat was gisteren allemaal en het gaat nog steeds verder. De oorlog noem ik. En ja, blijkbaar hebben wij er ook last van. Dus, uh, maar ja, financieel zeker met tanken en zo, hè. Ik hoorde vandaag, of ik las vandaag al in de krant... dat ze al bezig zijn met een of andere fonds... En daar willen ze een paar miljard, weet ik veel in stoppen voor mensen die straks de olieprijzen, oftewel ja, je huis te krijgen en andere dingen. Want alles wordt doorberekend. Ja. Want de olie wordt weer verrekt door plastic verpakkingsmateriaal, eh, noem maar op. Sauna's worden ook al zelfs genoemd, die worden duurder. Nou, daar moet je er niet aan denken. He? Nee, ik krijg er al warm bij de gedachte dat ik niet meer naar de sauna kan. Nou, ik kan het ja. niet meer heen. Nee. Dus wij, wij doen het ook nog steeds niet. Ja. Maar, uh, ja. nou goed, alles zou duurder worden. En nou, voor de mensen die het echt die krabbe kast zitten. Die het moeilijk hebben. Daar zou het al zeg maar, een soort tegemoetkoming uh, komen. Nou, dat is wel mooi. Dus ook, want ja, als je echt met, uh, elke met je jas binnen moet zitten. En de leiding gaan bevriezen. wordt het wordt zomer. Dus. Ja, dat scheelt. Dus ah. we hebben nog een halfjaartje respite. Ja, ja heet zeker. ik ja, ja, goed. Goed. Ja, ben benieuwd hoe het dan deze zomer allemaal gaat. Want ik zie nu net ook weer een, een, een, uh, een uh, pop-up over dat de Verenigde Staten Iraanse olie-eiland Karg hebben gebombardeerd. Oh. En volgens Trump zijn alle militaire installaties totaal vernietigd. It's amazing. It's amazing. It's We are quick. the best. America first. Ja, ik hoorde die, was dat de Exit of zo? He Hexit? Is die minister van Buitenlandse Zaken of zo? Die had even echt een korte uitleg hoe het allemaal ging. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground. cowering. Dat is wat rats doen. Yeah, ja, rats gaan onder Terrible, terrible people. <laughs> dus uh, nou, er nog een paar uh, tik uitdelen en dan is het voor hen alweer klaar. Maar ik geloof dat die, uh, die Neto Jouw wil nog wel een tijdje doorgaan. Ja, denk dus dat, het ook. Ja, wel, ja, die gaat nog wel een tijdje door. En die is heel populair momenteel weer. Want ja, blijkbaar is er is volk voor deze oorlog. Nou, is er nog iets leuks in de wereld? Wat je bijgebleven is? Nou, ik, uh, ik zag gisteren, had ik het met een collega had ik het over onze oude burgemeester. Ja? Die uh, was naar Huizen vertrokken. En is daar burgemeester geworden. En toen, hij is eigenlijk uh, vertrokken zodra wij samen gingen met Haarlem. Hij had zo van, nou, daar dan gaan, gaan we zitten. Niet doen. Geen ja? zin in. Nee. En, uh, en toen zag ik dat hij dus in januari uh, officieel met pensioen is gegaan. Want hij uh, okay. wordt 67. En uh, ja, hij vond het dan zo so, oh, okay. Geen tweede termijn meer. Nee. Dus ja. Uh, yeah. Nou ja, goed. Ja, Dat is de leeftijd die in de met uh, Sjoel. Gaan echt een mooie nette leeftijd? Het je goed, Nick. Zeker. Goed, straks hebben uh, wij de Zandvoortse berichten, geschiedenis. En dan ik hier en daar maar weer eens even een nieuw plaatje. Onder andere Kane Brown, Country in Western Ster. maar eerst even hier: The Bad Suns Life is much easier. Stray in the streets in this ghost of a town. My future looking bleak, my head feels Came but in and I started to drown. You caught me by surprise, changed my destination. Oh, yeah. A got big eyes, foaming constellations. Yeah, I had no reason to breathe. When I only cared about me When I only cared about me When I only cared about me Missing the nights when my friends were around We stopped going on steady, cool merry-go-round yeah. Lit my own fuse, I could not blow it out I was trapped to a rocket and right at the ground It yeah. caught me by surprise Het leven was een stuk makkelijker als ik alleen maar voor mezelf moest zorgen. Ja, dan krijg je een gegeven kinderen en je denkt, oh ja, wat heb ik al die tijd gedaan, zeg. toen ik in een eentje was, ja. Dan denk je, die tijd heb ik gewoon weggegooid. Ze ik me nergens aan besteed. Gewoon lekker met mezelf bezig geweest. Goed, life was easier when I cared about me van de bad sons. En ze komen uit de, wat was het ook alweer? Ze komen uit Amerika vandaan en dan wel de Woodlands Hills. En ze bestaan 14 jaar en ze hebben wat aantal hitjes gehad. En dit was een van die leuke plaatjes die je bij Toebak leeft. In de zaterdagmorgen bekijken we kijken nog even in de krant wat er allemaal te lezen is. Vandaag in de telegraaf een groot stuk te lezen over de explosieve toename in de jeugdzorg. Er ze hadden even gekeken naar de cijfers van 2014. Toen waren er 4000 jeugdzorginstellingen. Eh, en dit, dit begin dit jaar hebben ze weer eens even gesteld. Van, nou, hoeveel van de jeugdinstellingen hebben we nu? 13.500. Dus dat is gewoon bijna drie keer zoveel. Dus eh, ja, dat is niet zo erg goed voor de... De, uh, ...voor de zorg, dat kost heel veel geld. En uh, op een of andere manier lijkt het wel dit soort zorginstellingen een soort handeltje worden. Dus in het begin ga je zorgen dat iedereen geholpen... ...maar nu ga je iets creëren en dan ga je de zorg maken. Dus dan draai je het om eigenlijk. Dus dat bedoelen ze met uh, Zuinig op de zorg. En vandaag verderop in de, de te lezen dat... ...ja, de zorg is in Nederland eigenlijk een van de beste van Europa schijnt het... En het gaat uh, naar de 136 uh, 36 miljard gaat het. dat. Dat schijnt bijna verdubbeld te zijn de afgelopen jaar. En er is overal geld voor. Uh, je wil naar een concert, je wordt weggebracht. Dus met een bus, weet je, met een taxi. Ja. En overal is daar geld voor. Dat is hartstikke goed. Maar ja, we hebben ook manschappen tekort, Dus dan moeten we ingehuurd worden. Dan krijg je mensen buiten, de, weet je wel, noem het. Uh, externe mensen worden dan ingehuurd. Die zijn mijn twee, twee keer zo duur, daar hoor ik steeds ja. vaker met mensen over. Dus het, het is explosief hoe het toeneemt. Dus daar moet echt naar gekeken worden van... ja, moeten we terug naar de basiszorg? Ja, nou ja, ja. Wat, ik, wat ik ook wel uh, opviel... want uh, het is uh, geen stand nieuws meer. Nee. Maar dat, uh, ik las ook gisteren op uh, internet van... ja, je kan uh, uh, als je moet stemmen en je bent dus slechterbeen... Ja. dat de gemeente dan kon regelen... dat je dan met een rolstoeltaxi gehaald werd om te gaan stemmen. Ja. Dat was ook natuurlijk hartstikke leuk... maar dat stond er wel bij dat het dan uh, uh, donderdag... ...middag geplaatst. Ja. En uh, er blijkt dus van... ...ja, je kan je opgeven tot vrijdag. Ik denk, nou, lekker. Ja. Dus dan, uh, dan schiet het ook niet zo op, hè. Want dan uh, ben je, moet je nog thuis blijven. Maar ja, die mensen moeten een andere maar... Uh, ...machtiger, denk ik dan maar weer zo. Ja, het wordt ze is moeilijk natuurlijk als je overal maar recht op hebt. En ja, maar, ja, het is natuurlijk logisch. Want ja, iedereen moet het kunnen. En jij moet het ook kunnen, maar... Ja, je kan eerst misschien een tijdje zelf creatief zijn. Ik zeg ook al, probeer je netwerk aan te spreken of zo, weet je wel. Wij proberen soms ook met cliënten van, nou ja, vrijwilliger te regelen... Want ja, een cliënt begeleiden, één op één, dat kost heel veel geld. Je, je ja. kan dan kijken of je een vrijwilligste daarvoor uh, inschakelt... die er ook iets in heeft, die misschien afgekeurd is, weet je wel. Die thuis ja. zit en eigenlijk denkt van ja, ik, oh, ik vervel mag ik de, de touw... Die, ik heb allemaal geen verbinding. Nou, knoop die twee de, uh, die personen aan elkaar. Hoe vervel je dat? Wat zei je dat? Nee, de touwtering gewoon. <laughs> <laughs> dus nou ja, makkelijk gelullen allemaal, maar het schijnt echt explosief toegenomen te zijn. Het is, geloof ik... Uh, het is de helft van Defensie zo, geloof ik. Echt, die cijfers zijn met elkaar vergeleken. Uh, het is echt explosief. Uh, uh, ja, het is bijna net zoals Defensie. Zeker, explosief. Ja. Kinderen met Waterhoofden. Ja. hè? Zoiets, ja. Dus in Japan, in Osaka, was er uh, zomaar een hele grote pijp uit het wegdek opgegeven. Ja, ik heb het gezien gisteren op het nieuws. 3,5 meter breed en 30 meter hoog. Ja. Hij, hij, hij werd dus ondergronds gebruikt dus uh, voor werk uit Rio. Ik denk, lopen er dan mannetjes in om daar aan het werk te zijn? Ik snap het niet. Nee. Maar ja, ze waren bezig uh, om het te doen en uh, een voorbijganger zag het. En ze hebben dus de buis met water gevuld om hem weer te laten zakken. Maar uiteindelijk uh, staat hij toch nog 1,6 meter boven het wegdek uit. Ja, ik krijg Het lijkt dit... wel een beetje alienachtig, hè? Ik krijg dit gevoel een beetje erbij. Er was ook in Space 2000 2001... Op een gegeven moment dit is er een bepaalde scène... die apen die staan dan uh, botten te stuk te slaan... en dan heb je twee van die cilinders die staan daarachter. Echt, van die hele grote die, die cilinders van die grote kokers staan daar ja. omhoog. dat je denkt, buiten een hart. Wat, wat gebeurt daar? Maar goed, deze kokers, zijn die, die, was dat water in? Is dat water eruit gelopen waardoor ze omhoog... Zijn gekomen, zoiets was het? Ik heb geen idee hoe, wat de oorzaak was. Dit is niet sinkhole. Ze zeggen ook opgezien. al van uh, dat er, er was grondwater weggepompt. Dat had zich opgehoopt in de pijp. Yeah. En daardoor is hij misschien dan lichter uh, oh, yeah. geworden of zo. En dus misschien wel. Relatief nee, dun aluminium of zo. Want, uh... nou, het zag wel uit als uh, vet staal, dik staal. Ja. Ja, maar het komt uit. ook niet zo omhoog. Het is een gewicht, dat wil je niet weten natuurlijk. Nee, nee dat klopt ook. Ja, ja. Ik heb echt die foto gezien. Het was het onder een viaduct. Nou, voor hetzelfde geld was hij nog verder gegaan. Het ja. was gewoon het viaduct Ja, uh, nou, ik, ik weet niet of je zoveel kracht had, maar het, het zag er wel buiten uit. Het nou, hè? spreekt altijd tot de spelling, dat vind ik Ja, altijd Goed, even een country investor, Ster in deze show. Ben nou zo van de country-west. Maar als er een beetje rock bij komt, dan pik het wel lekker. Hoor. Ja, zeker.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 Je zaterdagmorgen is niet compleet, dit is Toebak Leeft. als lekker om deze muziek te draaien. Oh, is zo'n stem ook oké. Ik probeer altijd de Nederlandse muziek af te zeiken die deze de doodjes aanslaan. Maar ja, als het Engels is, zit, dan vind ik het al een stuk interessanter. Holly Hammerstone. En ze is nog niet zo lang bezig. 2020 kwam haar debuutalbum uit. En ja, leuk hoor dit. En goede diepzinnige teksten. It's a cruel world doet het bij altijd goed hè als je maar even uh, crisis naar de wereld kijkt, ja, dan vind ik het altijd leuk om uh, weer stil te staan. goed ja daar voert trouwens een ander plaat, Kane Brown. Hij werd geboren op het moment dat ik hier plaatjes begon te draaien, 32 jaar geleden. Ja, hij is een country in westernzak, ook een beetje een rockzanger uh, vind ik hoor. En hij uh, is de debuut uitgekomen in uh, 2015. Dit uh, was zijn laatste album dat heette uh, I Got a Woman in My Hand. Yeah. Ja, kan dat nog wel deze tijd. Ik had ook boemen in mijn hands. Nou goed, blijkbaar wel. Want hij is Graag zeer populair. hij heeft twee handen. twee handen. Twee handen vol. Echt twee handen. Dat waren echt de uitspraken van vijftigers. Uh, van vroeger. Ja. Is het een beetje vol Ja, twee handen vol. Mm. Je kan niet meer tegenwoordig. Nee, vrouwenvriendelijk bijna. Goed, wat zit u te lezen? Ja, nou, je hebt het hele gebeuren natuurlijk uh, in uh, Dubai. Dat er allemaal influencers zitten en zo. Uh, die, die, die, die zitten er ook een beetje opgesloten. Dinkendend gedoe, ja. ja. Ja, maar uh, de, de schijnt is een Britse toerist die, uh, die had uh, die raketaanvallen gefilmd. En, uh, o ja, ik had gehoord. Ja, en volgens de actiegroep die teent in Dubai had die, is hij samen met twintig uh, anderen aangeklaagd voor het uitzending publiceren, herpubliceren of verspreiden van valse berichten, geruchten of provocerende propaganda die de publieke opinie kunnen opstoken of de openbare veiligheid kunnen verstoren. Zo. Nou, dat de man die zegt dat nou, het helemaal niet de bedoeling om de wet over te overtreden... en hij heeft ook gelijk de video verwijderd toen het hem dat werd gevraagd. Ja. Maar het schijnt dus echt dat de autoriteiten echt uh, heel, uh, heel erg de sociale media in de gaten houden. En uh, ja, ze willen gewoon de, de, de veiligheid van de stad extra verdedigen. Ja. En uh, ja, ze, ze, ze, ze hebben wel eerder influencers en journalisten gewaarschuwd... Dus uh, de gevangenis twee jaar. Ja, echt waar? Oké, okay, ja. Ja, is leuk. Je kan echt leuk je geld uitgeven. Het is mooi wonen daar, maar er zijn ook nog heel ja. andere soorten regels. Ze zitten met de ene kant natuurlijk in de westerse wereld. De andere kant zitten ze toch nog met de andere kant van de wereld. Ja, ze dus we willen ja. ook nog een beetje zichzelf leuk presenteren. Nou, afgelopen week, ja, de groene vingers van de oranjes kwamen natuurlijk in de rond te, uh, uh, terecht. En onze koning, koninklijke paard is natuurlijk aan het werk geweest bij een verzorgingstehuis in Hoofddorp. En uh, Willem-Alexander heeft een wit jasje aangetrokken en is aan het snoeien geweest. flink even met die snaren snoeien geweest. Hij zei zelf van, ik, ik denk dat ik niet te veel gewone planten heb weggestoken. Ik, ik hoop dat ik heel veel onkruid heb verwijderd. <laughs> maar ja, goed. En verder, uh, ja, wat was het weer? Uh, Maxima is ook uh, fanatiek bezig geweest. Die was gezellig bezig met mensen aan het praten. En zo. Het gaat natuurlijk vooral om even contact te maken met de gewone mensen. Ja, hè? maar het is ook hun fonds, dat oranje fonds. Ja. Dat heeft hij toch gekregen voor hun uh, trouwen? Oké, okay, op die manier. Ja. Oké. Okay, dat... En de, de, daar worden ook, daardoor worden ook de appels van oranje uitgereikt en zo aan bepaalde uh, mensen die goede dingen doen. Ja, nou oh, ja goed. Ja. Hij werd toch beoordeeld dat iemand die zei van ja, op een gegeven moment was je een beetje aarde aan het morsen. morsen. En, en toen zeiden ze van nee, hij kan ook heel goed met een dwijltje omgaan om het nog even schoon te maken. Dat een wonder. wonder. En hij kwam niet van de shit of van oh, jeetje. Er wordt niks mopperends aan te vinden hoor. Ja, maar ja, hij houdt natuurlijk wel van schoon, want waarschijnlijk wordt zijn huis... Echt piekelbellen schoongehouden, allerlei personeel. Ja, je staat dus, niet uh, bij stil, dat je echt elke keer het dweltje moet pakken. Alweer het dweltje pakken, zeg. heel Eeuw. Oh, nou, ja. Wat ik echt gof vind aan het dwijltje, hoor, zag ik een keer Mensen die het dwijltje over de kraan heen hangen. Over die die. Over de, over de kraan heen. Vind je dat vies? Dat vind ik echt gehoord. Waarom eigenlijk? Dan ik, kruipen al die dingen op de kraan zo. Al die oh. al ook lopen over ja, maar de maar kraan doet heen. Maar je hebt toch heel regelmatig een schoon dwijltje? Ja, ja maar je doet altijd een kort... Je moet eigenlijk na twee keer uh, uh, dingen alweer verversen. Want dan nou, zit er ik, al wat ik, uh, ik denk dat ik uh, als ik mijn was zie, daar zit er toch echt iedere keer zit er wel een stuk of zeven in of zo. Ja, tuurlijk. Is dus het bijna iedere dag? Ja, nee, wij doen ze ook regelmatig. Zeker één keer in het jaar doen we een nieuw dwergje. Dus. <laughs> <laughs> dat je even wat ruikt het? Nou, Je hoort door. ook. Oh, je dat je yes. Nou, even over het klimaat hebben. Ja? Want je hebt ook van de, dat je gewoon die grote pakken kan kopen met die uh, schuurspontjes, weet je? Plastic met van schuurspontjes. Ja, ja. ja? En daar nou begrijp ik eigenlijk van. Ik doe er heel lang mee, maar er zijn mensen die doen ze nooit in de was. Die gebruiken ze en ze gooien ze weg. Oh. En dat vind ik dan toch ook wel heel erg klimaatonvriendelijk. Uh, ja, ja, dat is waar. Ja, je moet ja, ja, recyclen. Zeker recyclen. Ja. Maar die schuurspons, ik heb het er niet meer mis schuren denk ik. Nee, maar het is wel met afwas wel lekker. Maar uh, de, ja, ik, ik weet zelf ook niet precies hoe het zit met die dingetjes. Nee. Van, uh, is het wel of niet slecht? En uh, mag je ze nou bij het plastic doen of niet? Dus ze zijn puur plastic, hè? Ja, natuurlijk mag je ze bij, bij plastic toch? Weet ik niet. Dus ik ging eens kijken wat we thuis eigenlijk doen met die dingetjes. Als ik uh, even van de tafel iets schoner gemaakt heb, uh, Weg met dat ding. Ja. ja. Nieuwe plaats van de Gorilla's here. Die heet Mountains. The Happy Dictator. van, jawel, Gorilla's, met uh, samenwerking met de Sparks. En de Sparks, vonken. vonken, ja natuurlijk, de Sparks gaan heel ver terug. Die had in de jaren zeventig ooit een hit met dit. This town ain't big enough for us, both of us. Klassiek is Maar goed, ze hebben nu meegewerkt met dus, uh, de muziek van de Gorilla's. En het is niet onverdienstelijk. Ik vind het wel grappig om te horen. Goed, het is te vinden op de. Het allemaal van de uh, Gorilla's Mountains. Het is uh, Toepakleef op de radio. We kijken even naar de Zandvoortse berichten, zeker. Mm, het nieuws gaat beginnen. Het is dus bijna vergeten. Nou, vertel. Wat hebben we te melden over Zandvoortse berichten? Ja, het is onze wethouder. Uh, hoe heet hij? Uh, ja. Uh, de elfde editie van het Nationale Congres Evenement heeft plaatsgevonden afgelopen maandag. Was de het was voor het eerst in 11 jaar volledig uitverkocht. Yeah. Er zijn allemaal professionals uit de evenementen, toeristen en vrije tijdsector. uit heel Nederland, die zijn naar Zandvoort gekomen. En uh, Lars Carré en uh, David Molenburg hebben dus uh, alles geopend en zo. En het was uh, echt een actief ochtendprogramma op het circuit. En daarna gingen ze naar het strand. En uh, ze hebben in de Farout Far Out hebben ze als hoofdlocatie gehad. En uh, ze zijn echt helemaal trots op wat ze allemaal daar voor elkaar gekregen hebben in Zandvoort. Want samen met de organisator, respons evenementen en de andere partners werd echt een hele inspirerende dag uh, georganiseerd. Nou, nou, wel leuk toch? Zeker. Nog even aandacht voor de Vrouwendag. Die was vorige week uh, zondag natuurlijk. Ja. En uh, nou, er hier in Zandvoort uh, 40 mensen de straat op gekregen om even te demonstreren. Uh, nou ja, nou ja demonstreren, maar gewoon meer aanslag vragen voor de veiligheid van vrouwen. Uh, en onder andere kwam daar bedenkster Marciuela, denk ik. Mar Marciuela Duff Bruin, die had, uh, had het bedacht. Dus nummer 8 van GroenLinks. En uh, nou, die had uh, haar dochter gevraagd, die op school zit. En die had weer in de klas gevraagd. hoeveel vrouwen zich onveilig voelden. En dat was 8 op de 10. die voelen zich onveilig. Veel, op straat. Dat is heel veel. Dus sta je dus niet bij stil, als man zijnde? Want die nee, heeft wel Nee, vragen. wij staan er heel niet bij stil. En ze had ook nog even andere uh, ver uh, verhalen gehoord. Onder andere uh, haar dochter. die hoorde dan weer een vrouw van een meisje. die barst met haar fiets op de treinbaan aan het fietsen. En toen kwamen de vetbikers aan. En die vetbijkers gingen niet aan de kant. En toen viel ze. En toen kwam ze op de grond terecht. En toen werd ze uitgescholden. En werkvol ik allemaal. Ik weet ja. niet of het te maken heeft met vrouw zijnde dan. Maar het kan ook zijn... de vetbiker en de fiets. Dat zijn nou niet de vrienden van elkaar. Ja, ik nee. Ik heb het ook gehoord van een dochter van een collega van mij. En uh, die durft daar niet meer langs te fietsen. Want die moet dan op de fiets naar Haarlem. Ja. En dan kom je vanaf... Uh... Uh, Sofia weg en dan ga je dan zo over dat uh, ja. blauw rempad. en uh, er staan daar dus jongeren die staan daar en die zijn dus uh, meisjes zijn bijna een soort prooi. En, uh, die worden uitgelachen en dan weet ik van wat allemaal. Okay. Ik denk, jongens, waar zijn je nou mee bezig? Ja, wat is dat? Da uh, dus was... dan moeten die meisjes, die gaan er nu toch maar ombreien, want dan gaan ze dan maar via uh, dat andere pad. Zeker, je moet altijd zodra je slachtoffer kan zijn, moet je slachtoffer worden. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja op nou, hè? Ik ga een doen op je. Nee, nee, weiger, weiger, als vrouw slachtoffer te zijn. Ook al ben je, slachtoffer, weiger het gewoon. Dat ben ik niet. Fuck, ja. Doe het niet, Het Maar goed, het is makkelijk gezegd zeggen dat ik ben een man, maar toch denk ik soms of, Nee, doe het niet. Maar goed, de burgemeester uh, deed ook even een speech en dat er in de helaas in de hele wereld nog steeds slachtoffers zijn. En, uh, nou goed, ik, ja, ik zeg zelf wel, ik ben een antisemitisme, wat heeft daarmee te maken? Nou, ik vind eigenlijk dat er geen speciale staat mag komen... voor niet zo geen joden, van Palestijnen, van Molukkers, van helemaal niemand. Maar ik vind misschien een vrouwenstaat... Dat is best een goed idee. Ja. Waar mannen gewoon echt maar op bezoek mogen komen onder leiding. En ik vind dat Netanyahu die echt heel goed werk heeft... voor de Joodse staat, misschien moet hij die, die aan leiding aannemen. En dat hij op die manier zeg maar... Dat hij als de kwaliteiten geen ruimte krijgt van al die vrouwen. Nee, geen ruimte. Maar we dwalen u af want we wordt er links bezig. Zeker, Maar goed, er is aandacht voor gegeven. En dat vind ik heel belangrijk. Want vrouwen nemen rechten in eigen hand. Het is de helft van de wereldbevolking, ja? Ja, maar ik vind het nog steeds een moeilijk punt. Dat onveilige gevoel. Komt dat omdat er iets gebeurd is? Of beeldt het je in? Omdat er zoveel over gepraat wordt? Het gewoon omdat vrouwen uh, letterlijk minder sterk zijn dan mannen. Dat is er altijd. Maar je weet nooit wanneer een man... Uh, ja, rood voor zijn ogen krijgt en, en gaat uh, meppen. Ik heb laatst de test gedaan. Mijn collega van mij stond voor mij. En daar ben ik achter gestaan. En ik denk, oh, dat mens ga ik pakken. Dat ga ik pakken. En toen draait ze zich om. Hoi, hoi. Voel je nog onveilig? Nee, ik zijn hond. <lacht> ja, Oké. Okay. Goed, de gemeente... Ik wil het niet bagistaliseren. Maar vrouw, dat wij ze dat geslachtoffer... niet eens aanvoelde. Ja. Nee, wij geslachtoffer te zijn. <laughs> Fuck het gewoon. Wat er is een mevrouw die, uh, die, die is 90 jaar en die zit zelfs in een rolstoel. En die heeft uh, een handgeschreven brief gestuurd aan het college. Met de vraag om de bestrating bij het Kerkplein aan te passen. Want dat ging allemaal niet zo lekker met die rolstoel. En op 10 maart werd zij voor de feestelijke opening van de aangepaste straat uitgenodigd. En wethouders Jan-Jaap de, de Kloet en Gert-Jan Bluis waren hier ook bij aanwezig. Want uh, ze, ze hebben nu een toegankelijke strook gemaakt van, van keitjes. Over de keitjes gemaakt. En dat zijn dan gewone uh, bakstenen. In plaats van dat het uh, allemaal van die uh, kobbelstos zijn. Oh ja. Nou ze was heel erg blij met de aanpassing. En waarschijnlijk ook met alle aandacht. Ja dat <laughs> denk ik ook. Dat denk ik ook. 14-16 mei is er weer een nieuw evenement in Zandvoort. En daar was afgelopen maandag of zo een presentatie van in de krocht. En uh, ja dat heet de vloed of vloed heet het eigenlijk. Moest ook even goed kijken wat het is. Het zijn allemaal op locaties een soort dans. Uh, er is, uh, heel vaak zijn er al verschillende routes die je kan lopen. Echt heel veel verschillende routes. Van kinderroutes tot kunstroutes. Tot, noem het allemaal op. Het is meer dan alleen maar strand en duinen hier in Zandvoort. En circuit. Dus uh, Laskerij was daarbij. En die was erg blij dat het uh, naar, naar Zandvoort is gekomen. En uh, de, ja, er komen verschillende disciplines bij elkaar. En dit, uh, muziek, dans, beeldende kunst, uh, verbinding tussen strand en het centrum en uh, allerlei verschillende locaties en zelfs de bewoners van Zandvoort kunnen uh, Zandvoort op een heel nieuwe manier gaan ervaren ja. door, deze, door dit evenement vloed en kijk even op de website. Ik vond zeg maar na het lezen van dit bericht dacht ik oh, het zou wel, maar kijk even op de internetsite van vloed en dan word je echt wel uh, enthousiast. Ja en ze zoeken ook nog vrijwilligers die willen helpen. En ik had zelfs over nou, ik weet nog niet of ik toevallig dan weg ben of dat ik misschien uh... Uh, even niet gemist kan worden. Maar het schijnt dus zo. Als je. Je kan je ook voor een. één avond of een, een middagdeel uh, beschikbaar stellen. Dan ga je met. Bepaalde, met, met een groepje mensen. die zich uh, iets leuks willen gaan zien. ga je met hun daarheen. En dan ondertussen zie je het zelf ook. Oké. Okay. En uh, het lijkt me wel leuk. Ik zit er zelf over te denken. om. Uh, als vrijwilliger. aan. Uh, op te geven. Ja, dit komt goed uit. Eftar uh, diner. in uh, uh, ja. een uh, ja was de afgelopen maandag. Uh, zondagavond. 8 maart. Er waren honderd mensen uitgenodigd. Het is vooral om mensen bij elkaar te brengen met islamitische achtergrond. Maar andere mensen waren ook allemaal welkom om daar te komen. Het is ondersteund van stichting TalentHuis. En het idee om verschillende culturele samenlevingen samen te brengen is succesvol geweest. En de eerste was al snel. En de vrouw die het organiseerde de uitbaatste, Patricia Mag Mag Meister, denk ik... Die uh, was, uh, ja, was er echt blij mee. En ze zegt, ik wil het wel groter aanpakken ook. Die heeft ook gekookt ervoor. Ik, duizend mensen kan ik zeker plaatsen. Dus uh, ik ben helemaal voor voor dit. Voor, ja. uh, uh, activiteiten. Dus, uh, de keukenbrigade is erbij gekomen. Ja, het is uh, geen gemakkelijke lust, maar toch leuk om te doen. Goed. Zeker, zeker. Dus zover is het voor ze berichten. Ja. Zeker. Straks het verder geld hebben we nog meer. Natuurlijk tijd voor een Nederlands plaatje, dames en heren. Zeker. Het gaat goed met Orange Skyline Peel like the fact that we were parting ways flowers and ghosts fill up my room but i got a hole in my heart in the shape of you now the nights seem long and the days aren't great trying to drown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 Ik wil gewoon eens wat echt voelen, Echt mensen minder gevoelig, man. kom mezelf dichterbij, dus hoor, dat je echt iets gevoelig voelen. Goed, Orange Skyline Dream to Keep. Jazeker, al die dromen die moet je vasthouden. Die moet je leven. Daar, daar zit je al. Ja, dat is altijd zo. Ik met mijn cliënt al doen, weet je wel. Zeg, wat ben jij? Ik ben wakker. Uh, Jazeker, kijk, dat is goed om te horen. Ben je wakker? Ja. Ben, ja. Ben je oh, vond je, je niet goed. Wat zeg je, bij twee? Ja, sorry. Goed geluisterd. Op maar lijf, gaat dat... het goed met je? Dat, dat is toch wel. Terug naar de roots. Terug, terug. Dat je met... nu in één. Uh, in je verleden zit en dat je dat zo'n hoge prioriteit geeft. Wat? Uh, uh, dat. Je lange termijn geheugen. Het korte termijngeheugen gaat als eerste aan. De ja? lange. Ja? En jij zit nu inderdaad met B2. Je zit als Sint-Basti en Adriaan tijdperk. Ja, mijn doelgroep sluit er heel goed bij aan. Dus dan kan ja. ik heb ook van die one-liners in mijn hoofd zitten. Dat je van zegt van nou. Is deze, taart, is deze taart goed? Ik maak taarten met mijn cliënten. Dat weten misschien mensen niet. Meer. En dus dan ze staan aan het kijken. Ik zeg, ik heb echt geweldig nieuws. Ik vind deze taart echt van voldoende. Nee, toch niet. Maak hem maar over. Dus, maak hem over? Ja. Gooi hem dan gewoon... Uh... Nee, de, oh. kijk eerst naar nou het gezicht. Nee, toch? Nee, geintje. Of toch wel. <laughs> nou ja. Oh, die, die, Leuk om die, wel die, een beetje onrust te zijn. Ik kan me wel ken... voorstellen dat ze s'nachts nacht mee is van je <laughs> ze hebben. Ze kennen me ook wel een beetje. Dus op een gegeven moment lopen ze gewoon weg. Had ik gezegd dat je weg mag lopen? Ja, dat is wat grap. Ja, leuk. zeker vrijdag is bij ons echt een stuiterend iets ja vrijdag. Maar jij kwam er niet voor niks op over korte termijn en lange termijn. Want ik zie iets staan over de hersenstichting. Ja, natuurlijk. De hersenstichting is helemaal bezig. Want komende week krijg je dus de Brain Awareness Week. Week. Brain Awareness Week. En er is ook iets over de wereldslaapdag. Dat was nog gisteren. Dan wordt wereldwijd aandacht besteed aan het belang van de goede nachtrust en wat je jezelf aan kunt doen... Het antwoord erop vind je dan ook in het slaapprogramma Wat is Goede Vraag? Ik zou zeggen, kijk eens eventjes inderdaad op, uh, op www.brainawarenessweek... of uh, dat soort dingen. En daar ga je, zie je over de belang, behandeling van slapeloosheid. En wat je ook hoort van, uh, zeker met de overgang... Hoeveel, mensen, hoeveel vrouwen dan echt slecht slapen? Ja, ja. En, en dat is natuurlijk ook weer niet bevorderlijk. En daardoor word je dan weer kritisch. Nee, zeker niet. Die niet, zeggen: uh, kom het nou door, hormoon dat je hormoonlijks verkregen bent. Nee, je hebt, je hebt gewoon rotte geslapen. Dat, is echt, dat kan uh, ook nog wel. Ja, zeker. Ja, slecht slapen is. Ook voor hunzelf voor is het niet uh, prettig. Nee. Maar je hebt dus op hersenstichting.nl/slash Brain Awareness Week 2026. En ga daar gewoon eens kijken wat er uh, allemaal. Is. Dus We zullen deze week meer gaan nee, horen nee, daarover. Nee. Ja, precies. Nee, goed om dat in de gaten te houden. en uh, ja, uh, Leren, uh, uh, noem je dat? Onbekende taal? Een buitenlandse taal? Dat, ik, ja. Ja, maar, uh, dat, dat schijnt heel goed te zijn door die, om die hersenhelft weer samen te kunnen werken. En uh, Je moet ze ja. blijven stimuleren. Als je in vaste patronen zit, zoals ik, ja, dan, echt, dan is het, takelt dat snel af. Dat ja, hoor je ook met de week. Ja, dat is goed met jou voor Dat jou. hoor je ook met de week dat je denkt, van die gast takelt gewoon het uh, elke, elke week weer af. Maar het is wel leuk, op, daar, daar heb je ook die pro projecten die het uh, verschil maken daar, bij Brain Awareness en alles. Dat uh, mensen met een psychose worden behandeld met virtual reality, met die brillen op. Oh ja, wel? ja, dat kan en, ook uh, doen. En behandelen van klusverhoofdpijn maar ook dat ze iets doen uh, om uh, mensen die Parkinson hebben en, en tremors van de trillingen en da dat ze daar speciaal apparaat voor hebben om daarmee te helpen en zo. Ik, okay. ik vind het bijzonder. Ja, dat gaat Dus face -face. Uh, Kijk er eens naar als je wat ziet. Oké. Okay, nou, hartstikke mooi. Dan gaan we eens even lekker rocken met de uh, Black Eve. Ja, lekker de baspartij. En een leuke insteek. ik vind ik ook altijd leuk. Een beetje positiviteit. En dan krijg je deze plaat. Beautiful people. sing you my song Again, just a friend on no the wind seeking shelter. There's a crack in the sky, and a light from on high. I can hide De tekst de is al goed, gewoon. Bureau for People van The Black Heath. En een goed nieuws, de Black Heath komen naar Nederlands. Dus dat is wel weer gein. Ze we komen op, wat is het, 4 september komen de Avers live. En dat is op een vrijdag. En daarna spelen ze ook op zaterdag nog 5 september. Dus nou, mag je het echt uh, leuk vinden, deze echte boerenrock... Oké, okay, daar misschien wel kaarten kaart voor kopen. Nou, het is een oude band, dus dat zal zeker wel weer in de kapitalen lopen. De oude bende? Ja, het is een oude bende dit. De Black Heads, we staan al wat uh, dus, ja, Meestal uh, als dit soort bendjes gaan optreden, dan moet je toch wel 80, 90 euro neertellen, denk ik. Ja. De Black Heads? Black je, je, je oh. zegt het alsof je ze nooit gehoord hebt, maar ik heb nee. bijna wekelijks gedraaid. Oh ja, ja. Oh, wat erg. Ja. ja, wat erg. Nou, had, had ik het over boerenrok? vandaag in de Telegraaf gelezen te Een bizarre, uh, bizarre verzoeken van uh, Anne. En Anne is de boerin, ik heb het over Anne Bron uh, en ze komt uit Groningen. En ze staat eigenlijk bekend uh, als uh, ja, de vrouw die op de kalender kwam. Op de kalender, de boerinnenkalender in 2020. En daar, ze, uh, ja, daar maakte ze zeg maar, uh, veel uh, ophef mee. Uh, uiteindelijk uh, komt ze uit een uh, boerengezin. Ze hielp wel eens met het uitmisten van de stal. Maar het was nou niet m'n hobby, zeg maar. Nee, dat wil ik niet. Ze dacht bij zichzelf. Ik kan natuurlijk ook op een andere manier uh, de aandacht vestigen op het boerenbedrijf. Door af en toe mijn rokje een beetje omhoog te doen. Nou, even normaal. Sorry. Maar oh, goed. Dus nu heeft ze, uh, hij krijgt ze af en toe een speciale verzoek. Ze had bijvoorbeeld 2000 euro gekregen van een uh, man. Om uh, die man uit te schelden. Uh, want ze doet namelijk ook een soort rap. En uh, wat ah. ze verdient zeg, met deze boeren. Ik vind het echt heel goed om op om zo'n manier zeg maar, aandacht te vestigen op het boerenleven. Ik weet niet, volgens mij ruimt het niet helemaal makkelijk. Heet Heeft die vrouw uh, Caroline maar, van der Wallen? Ja, uh, van, ja van, het, van de Wallen ja, zeker. Ja. Caroline van der Wallen. Maar goed, dan, dan, deze Anne die heeft zich helemaal een merk gemaakt dus. En uh, laat ze fotograferen uh, op de boerderij. En uh, is uiteindelijk, ja, uh, heeft ze 30.000 maandelijkse luisteraars van haar muziek. Verwend en verwaarloosd. En dat is dan op Spotify te vinden. Dus het is zeer populair. Oh. En het is eigenlijk gewoon een beetje het boerenleven, ons decor. Gelukkig ruikt je het niet, dat is wel lekker. Ja, dat is. Ja. Is dit dan nou misbruik maken van het boerenleven? Dat je denkt, oh, ik vind het een leuk plaatje op of achtergrond? Uh, ik weet niet wat je hier nou voor moet vinden. Ja, waarom? Ja. waarom misbruik? Gewoon gebruiken van. Ja, dat is. Maar ja, je hebt ook van die mensen die dan uh, stiekem. Uh, dat was toch zo in de Efteling? Ja. Dat mensen dan ergens een uh, sexy shot namen. En dat ze dan. Ja. Ja. En daar was echt even zeer ontstemd over. Ja, ontstemd. Je zou denken, nou, ik krijg aandacht. Dus er zit er eentje, daar staan ze voor euh, euh, een rood kapje of zo. En zeg, ja. Then, wordt, wordt er even iemand... Uh... Nou ja, uh, ja, ja, dat je denkt van hé, hey, ik wil ook kijken daar. Daar. Oh. Kijk wat de mogelijkheden zijn daar. Dat worden weer... afspraakplekken, dat je ook niet hebben. Krijg je weer een ander soort bezoekers? <lacht> nou, dat heb je nu ook, zeg maar. Kan je je verlekken op dit, uh, deze mooie blonde dame? En dat je denkt, oh ja, het boerenleven is ook heel belangrijk. Ja, ja zeker. En dan kan ik, uh, melk, ja, kan ik een melkmeisje. Ja, kan ik nog extra dingen kopen de boerderij? Nou ja, misschien moet, kan ze haar namen knopen aan het feit dat mensen kortere lijnen moeten gaan bewandelen. En niet alles in de supermarkt gaan kopen, maar echt rechtstreeks naar de boer gaan kijken of ze een contract kunnen afsluiten. Ah, ja. Om met wat meer mensen een koe te adopteren of zo. Je dat soort dingen. En of te eten naderhand zeker. Ja, natuurlijk. Oh. Je maakt hem nou dood. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dat was Bertha 5. Ja. Er is een man in Kenia opgepakt. Ja. Of, uh, is een Kenia, nee, dat Hier staat, daaronder staat Nairobi. Is dat een stad in Kenia? Of ligt Kenia in Nairobi? Dat weet ik niet. Ach. Maar hij had meer dan 2000 mier uit het land proberen te smokkelen. Huh? De kostbare insecten, ik wist niet dat de muur zoveel waard was, nee. zaten per stuk verpakt in kleine plastic buisjes en rollen tissues. Ah. En uh, dat schijnt, dus de mier, die is zo'n 220 dollar per stuk waard. Ze zijn gewild bij verzamelaars, want die houden die dan in speciale nesten. En Kijken ze, waarschijnlijk in zo'n glazen herbarium achter iets... Kijken ze hoe die, hoe die kolonies opgebouwd worden. Dat is bijzonder. Maar ja, het is wel bijzonder. Maar ja, straks hebben wij hier een plaag van de Dat, uitheemse mieren. Net is met die kreeften die los werden ja. in de. Daar hebben we ook nu heel veel, van. veel last van. Ja. Ja. Daarom is het uh, zo goed als voorgerecht. Ja. Maar ze zijn uh, economisch, uh, of ecologisch belangrijk voor Kenia. En als ze... Uh, Daarvan gedaan geplukt worden voor de handel, schijnt dat de biodiversiteit ernstig te verstoren. Ja, ik ja laat ja. staan in het land waar ze terechtkomen. Ik weet niet of dat het grootste probleem is. Nee. denk van nou voor mij komen er daar wel heel snel nieuw van. Maar om zo'n soort dan in Nederland uh, of in andere landen uit te zetten. Ik weet niet. We hebben wel meer maar het dingen gehad van muizen en zo in landen. Het waren dus twee Belgen, een Vietnamese en een Keniaan. En die, uh, die, die hadden dus echt heel veel mieren bij zich en uh, het viertal werd door de Kenia Wildlife Service aangehouden. En ze hebben geld moeten of gevangenisstraf gekregen. Oh ja. Maar ze wisten niet dat smokkel illegaal was. <lacht> we waren naïef, zeiden ze nou dan. Oh ja. En we willen gewoon naar mama. We willen naar huis. Smokkelen. Nee, ja. smokkelen mag. Dat is echt een gewoon beroep. Juist <lacht> ja, zeker. Ze waren dus heel jong. <lacht> echt een verkeerde AI hebben ze ja. ge ja. geïnformeerd. Dat is zeker waar. Goed, straks dus de antwoordse bericht en het geschiedenis. Eerst maar even Velvet Trip. Is het een is it the stars that hold you back? Is it the timing? The connections that you lack? If you're too tired To give what you take back Don't get swept away, darling Keep your heart on track I'm not the one De vraag waarom? Grappig, de rap die erin zit, doet me een beetje denken aan de gorilla's. Ik moet eens even uitzoeken of dat echt toch uh, iets met wel van trip te maken heeft. Want zo is de bed. Tell me why. Maar vertel me dan waarom? En dan kan ik gewoon niet zeggen. Gewoon gevoel dat ik helemaal op heb. Dus. Goed. Toen bak heeft het bereid in de loopt tegen 9 uur. Straks om 9 uur. Dus wat gebeurde er allemaal op uh, 14 maart door de jaren heen? En nee, echt heel veel. En uh, grappig is, vorige week zaterdag kwamen wij. Uh, uh, zeven uur thuis en op zaterdagavond wil ik altijd nog net even ik wil iets anders doen. Ik vind het altijd saai op zaterdagavond gewoon blijven. Dus ik keek in de agenda van uh, Alkmaar en ik zag: hé, hey, een theatervoorstelling over omdenken. Ik oh, denk: oh, wij ja. hebben die podcast elke <coughs> keer zitten luisteren van, uh, uh, van uh, deze omdenkman, weet uh, je, ook weer? Uh, Bethoff uh, Gunsten. Dus uh, nou, er, waren nog, er was nog één kaartje over. Ja, het is te kort. We zijn met z'n tweeën. We gaan gewoon heen. Kijken of we iets kunnen voor elkaar kunnen... van een klapstoeltje erbij mogen zitten of zo. Weet ik, want we willen naar binnen. Dus we kwamen daar. Ja, één kaartje over, helaas. Maar, zegt de vrouw achter de balie, misschien komt er nog wel eens een iemand terug... die dan zegt, ja, helaas, ja, men, ik, ik kan niet. Ik, ik, ik, ik, ik zou met meer komen, maar ze komen niet. Nou, wel een vrouw komt en die zegt, ja, mijn buurvrouw die mee zou gaan... die is ziek, dus ik heb een kaartje over. Nou, die willen wij wel. Dus wij naar binnen. En die zaten verspreid. Nee, uiteindelijk werd het geschoven. En oh. we zaten toch nog bij elkaar, konden elkaar steunen. Want ja, als je in één keer moet omdenken, zoveel. Het is zo moeilijk. Het is leuk, hè? Het is, het is het, heel het, leuk, hè? He? En er zaten echt leuke dingen, om anders tegen dingen aan te kijken. Vooral deze Bethoff had zijn, zijn moeder als voorbeeld. Zijn moeder die, waar hij al jarenlang goed contact mee wilde hebben. En zijn moeder vond ook vaak dat hij dan te laat kwam. Of te vroeg. En op een gegeven moment kwam hij uiteindelijk op tijd. En ik nou, ik heb het nu opgelost. Ik zorg gewoon dat ik echt in de auto wacht tot precies 12 uur. En dan bel ik aan. En toen had hij zeg maar, zeg maar vijf, zes keer was op tijd geweest. Jezus, je bent ook altijd op tijd. Ha. Dat was ook weer niet goed. En dus dan toen... kwam hij achter. Dacht hij dat hij zelf ja, maar ik ben eigenlijk bezig. Ik wil de perfecte zoon zijn voor mijn moeder. Ja, ja. Dus hij denkt, dat gaan we niet meer doen. Ik ga mijn moeder opbellen en zegt van... Ma, ik heb slecht nieuws. Al ben al jarenlang ben ik bezig om jouw perfecte zoon te zijn. En dat is niet gelukt. Zegt ze, ja, dat klopt. Dat lukt niet. Nee, je bent niet mijn perfecte zoon. Dat ga ik loslaten. Hè? Nou, zij ontsteld. hij van, Ja, maar kom je dan niet meer? Jawel, maar ik ga gewoon niet mijn best meer doen. Ik ga gewoon zijn. Tot mezelf. Ah, en hij had ook een leuk voorbeeld van het feit, Ja, je hebt verlangens. En wat verwacht je zoals als in het leven? En dan, wel leuk, dan zit een van de bandleden... zit dan zeg, met een, uh, een duikbril op, uh, bij, op zijn... Uh, uh, noem je dat, de drumkruk zit dan zo. Hij zegt, stel je voor dat je dan zeg maar... uiteindelijk in je leven een haai wil ontmoeten. Op de achtergrond hoor je dan de bandleden. Op de bars hoor je dit geluid maken. Weet je wel, de ja. Jaws... Zien hoor je dan en uiteindelijk zegt en die, die, die haai komt dan in de verte. Komt hij eraan, ik kom steeds dichterbij en op een blazen moment gaat toch die kooideur open. Ja, dat had je niet verwacht. Dan word je opgegeten, is toch teleurstellend. Maar als je nou zeg maar daar in die kooi zit en je wil juist worden opgegeten, dan is het natuurlijk een perfecte scène. Ja, dus draait dingen om soms. <lacht> Nou ja, ik vond het een hele leuke voorstelling. Als je nog kan, nog kan kijken zou ik hem echt gaan kijken. Wat, het zet je soms even tot denken. En zeker, zeker. als je met mensen werkt. Is dat soms wel nodig om, om er tegen dingen aan te kijken. Ja, Ze dus, zeggen ook wel eens van. Uh, erger je je niet, verwonder je slecht. Ja. Dat is ook omdenken. Ja, zeker. Ja. En dat je dan ook realiseert hey, dat iemand heel, heel irritant zit te doen. Ja, die heb waarschijnlijk een hele slechte nacht gehad. Ja. En de kinderen zijn drie keer wakker geworden en zo. Ach, eigenlijk een beetje sneeuw. Yeah. Ja. En dan, ja, dan verwonder je erover: van, goh, dat je daar zo op reageert. Ja, dat is wel jammer voor je. <laughs> ja, dan heb je al een heel ander. Het haalt de stress uit je lichaam. Ja, of gewoon meebewegen. Dat je, dat je gewoon echt. Ja, ja, dat je man. Jezus! <laughs> en dan ga je gewoon een, rob, een robbertje vechten. Ja, ja, gewoon, ja soms kan je toch Ik heb een cliënt dat ik het soms nog veel erger maak. Dat is heel dramatisch. En ik denk ik: je is echt heel veel, jezus! En dan geef we bijna dat je ze op de grond kan praten. En dan geven we dan zeggen, of valt het wel weer mee? Nou het valt ook wel weer mee. Ah. Ja, dan neemt nou, het ja. weer mooi. Daar oh, okay. leuke ding allemaal weer. Goed, laatste plaatje voor deze. Driving like a savage. Down the 405. A rush of adrenaline. Pumping through my veins, euphoria, by another name.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 Day. California nights Oh, you get me hot Playing with my heart I'll whisper in your lies Crying under stars California nights Let's kiss and say goodbye